Nou, heb ik jullie een beetje warm gemaakt voor Brit Hadassah? Ja, dat is spannend. Ja, ja? Is ja Marketeer bent u echt een top. Oké, okay, ik heb het goed marketing gedaan. Ja. Dus, Brit Brit ja, Dat is echt een soort workshop. Zijn. Workshop, ja. Dat is een workshop dat wij moeten allemaal participeren. We zijn een klein groepje. Ja, al die tijd dient het vanaf nu. Kijk, we hebben nu stap voor stap een mooie. Inleding, goed doorwerkende de inleding van inleding bij, bij de leer van het, uh, van het Koninkrijk der Hemel. Goed opleiden, goed leren dan nog een keer, nog een keer, want dat is dan de basis zal vormen. Misschien komen nog, ik weet niet, misschien nog twintig, dertig pagina's, niet meer. zal genoeg zijn, zo'n pagina 60, 70 van inleding, inleding. En dan, daarbij zullen we doen, dan de Brit Geddesha. Dus de Pieter de... de... uh, Ik vraag jullie, ah, dus, gewoon participeren. Niet bang zijn dat jij iets, iets zegt, iets verkeerd zegt. Want juist wat jij verkeerd, uh, denkt dat jij verkeerd zegt, misschien wel, dat zal ons juist helpen. Dus moet je dan niet denken, wij, uh, juist zo ja. min mogelijk jouw verstand te gebruiken. <coughs> dan zal je zien. Ook bij ons zal, zal, de, zal de bedoeling... ...dat wij zo ook wij zullen... wij zullen het... ...ongemerkt, je zal zien dat... ...ook wij zullen gaan spreken... ...en, zeg je dat, in die tongen... ...tongentaal... ...tongentaal... Zal, ...dat moet je ook, moet je jezelf... ...je moet je jezelf... Uh, ...gunnen dat... ...en dat betekent... ...nee, betekent goed opletten wat ik zeg... Dat ...betekent, betekent tongentaal, betekent een goede zin... ...dat jij... Dat jij ...jouw verstand op nul zet. Natuurlijk niet zelf ingenomen met wat je zegt... ...maar dat jij kan altijd toevoegen iets. Want door, door jou zal moeten weten... ...door iedere van jullie... ...tijdens les... ...door iedereen van jullie kan opeens... Uh, uh, een, ...een heilige geest... ...spreken. Goed opletten. Gewoon jou als medium kan gebruiken... ...om het doel om... ...wat we zullen opwekken hier... Dan van iedereen, iedereen van jullie kan dan gebruikt worden om via jullie, ja, van, via, via die of in, via iemand uh, brengen iets wat uh, aan ons zal gegeven worden. Want alles wat wij leren, zullen leren, is dat een over het uh, Brit Gadasha, wij zullen dat leren in het Hebreeuws. Maar... Alles wat we leren hebben, kan ik nergens uh, terugvinden. Denk je dat ik heb het ergens gelezen wat ik uh, gegeven heb aan jullie in de, in de inleding? Dat heb ik natuurlijk via de Kabbala, via de inzichten in de Kabbalah en vraag en man, heb ik het allemaal gekregen, ontvangen. Maar niet dat het ergens staat uh, over Jeshua geschreven... Wat ik aan jullie heb gegeven. dat is de hele bedoeling dat wij gaan leren, we gaan, leeren, we gaan um, communiceren met uh, deze kracht van Yeshua door zijn woorden, door het uh, wat daar geschreven zal zijn. En nu mijn vraag aan jullie is: de Brit Hadasa is dat het nieuwe verbond wat men noemt, het nieuwe testament. Is dat Joods of is dat niet Joods? Niet huh? uh, uh, mag wel iedereen gaan zeggen. Vera zegt het is niet Joods. Uh, uh, Pim heeft zegt het is Joods. Henk zegt het is ook Joods. Uh, Larissa, Joods. Ik denk Henk. Ja, zegt allebei natuurlijk. Hij heeft een beetje Griekse bloed. Natuurlijk begrijp ik dat het ook, dat het ook dat het en Joods en niet goed, maar erg goed. Hij zegt en? En, Kees Jan zegt niet Joods en Luba? Denk erom denk erom. En Luba zegt, en Luba zegt beide. Dus wat hebben we nu? We hebben nu twee mensen die zeggen beide: Joods en niet Joods. Dus wij noemen nu nu vanaf nieuw brit het Nieuwe Testament. Maar we zeggen dat niet testament, omdat het testament geeft iemand alleen die dood gaat. Ja? Maar uh, hier is het gewoon nieuwe verbond. Verbond is helemaal anders. klinkt. verbond. Dat is dan twee mensen hebben gezegd uh, dat dit dat beide, en Joods en niet-Joods, betekent voor iedereen. Dus voor Jood en voor niet-Jood, betekent... Wat hadden ze... Wat hadden ze gezegd? Thasos en Luba betekent voor Joden, niet Joden. Betekent voor de kilim van het geven en kilim van het ontvangen. Dus voor beide delen van de partsoef. Ja, wat hadden ze gezegd? En voor Joden voor niet-Joden. Dat betekent en voor Joden. Dus betekent boven de gezegde En voor de kilim, de Kabbalah. En voor de volkeren der wereld. Ook voor hen is het is uh, de nieuwe verbond. Dat is wat, jullie, wat zij hadden gezegd. Al bedoelen ze dat misschien niet. Dan, okay, yeah. Dan hebben we, ja, yeah. twee mensen hebben ze dus, Vera en Kees-Jan hadden gezegd, nee het is niet Joods. Waarom, waarom hadden ze gezegd, ook zij hebben gelijk. Dus, door nog een keer, Luba en, en, en Tasos hadden beiden gelijk, want zij hadden, hadden, zij hadden gesproken over de kilim van het geven en de kilim van het ontvangen. Dus van de Israël in de mens en de volkeren in wereld in de mens. Beide hebben, want met beide was het, het verbond gesloten. Duidelijk. Dan Kees Jan en, en, en, en Vera hadden gezegd, nee, het is niet Joods. Wat hadden ze bedoeld? Ze hadden bedoeld dat het niet voor Israël in de mens, maar wel voor de volkeren der wereld in de mens. je? Maar Israël, niet omdat Israël uh, heeft ontvangen, de Torah. Misschien zo ongeveer hadden ze gezegd. En uh, Henk en Larissa hadden gezegd voor. En Pim hadden gezegd. Wel, het is, is joods. Oorspronkelijk, dat is wel joods. Ja, yeah. natuurlijk is het joods. Maar goed, natuurlijk is het joods. Maar het is wel zo dat het ook is voor de niet-joden. Natuurlijk is het voor de niet-joden. Want alles is in een mens. Dus... De niet-Joden moeten ook, uh, uh, het nieuwe verbond is gegeven, niet alleen aan Joden, maar ook aan de, de niet-Joden. Ja. Maar waarom is het zo geworden dat de niet-Joden hebben wel het nieuwe verbond aanvaard, maar de Joden niet? Dat ja. is het probleem dat men... That men uh, er is. Waarom we zullen we spreken? Waarom zullen, we, we zullen we praten daarover? Kijk, zullen we... Kijk, wat... Ja, maar dan moet je goed kijken. Dat probeer het op deze tijdens die les, probeer je dat boven het verstand te gaan. Probeer niet met je kopie te gaan. Probeer eerst van binnen brengen jezelf boven het verstand. Dus niet denken... Uh, Denken aan jouw verstandelijke overwegingen, right? maar wat bij jou opkomt, doe dat, zeg dat, jij zal dat zien, dat het de waarheid waar eruit zal komen. Maar het is wel joods, of this. dat is dat het niet joods, ook niet joods is, is natuurlijk, maar dat het ook absoluut joods is, betekent dat het het onderdeel is van de leer van het, van de verlossing dus, zie je dat, wat wij bedoelen het nieuwe verbond Brit-Hadasha is van het niveau ketter, van het niveau van, zoals Yeshua kwam, dat is het beschrijft ook dus de wetten van het koninkrijk naar hemel dat is Joods dat wil ik graag dat jullie dat ook weten dat, dat wij zien dat alle vier delen vier onderdelen die wij leren allemaal kwamen Eerst ontvingen Joden. Uiteindelijk ontvingen Joden. Waarom? Omdat Joden zijn de wens om te geven de lichtere kilim van de mensheid. Daarom moesten, daarom moesten zij dat ontvangen. Is het derde deel of tweede Dus dan, daarom moesten Joden dat ontvangen. Waarom Joden dat hebben dat ontvangen? Omdat ze zij zijn lichtere kilim. Eerst komt correctie van wie? Van lichtere kilim? Ja of niet? En daarna komt de correctie van de uh, zwaardere klimaat dat kan je zien in de mens, in een mens, maar kan je ook zien in het algemene, op, in het algemene aspect. Ja? Dus daarom weten wij nu, dat het alle vier leren die wij leren, allemaal behoren bij de leer van de verlossing, ja? die aan Joden was gegeven. Dat is dat wij geen moment moeten denken dat wij leren het Nieuwe Testament. Dat is iets wat, uh, van christenen. En dan gaan we dat leren hier. Omdat het... En apostelen, ook die zijn joods. Er waren al een paar anderen daarna erbij gekomen waren, doet er niet toe. Er kwamen ook vele Grieken. Die. die, die, die dat aanvaarden, an, an, betekent, als een Griek, die ontving, het Nieuwe Testament, de eerste christenen die, die zichzelf noemden, dan betekent, dat waren Grieken, die van de hedendom, overgegaan waren, naar, het, naar Israël, begrijp je? Dus, zich aangehecht, gingen zich aanhechten aan Israël, in zichzelf, in de mens. En daarom ontvingen zij ook, uh, uh, de kracht van Yeshua. Moet je zo zien, de eerste, wat men noemde, eerste de eerste christenen, dat waren absoluut gelovige mensen. Gelovig in de zin dat zij hadden absoluut verbondenheid toen op dat niveau zoals het toen was. was. Op een, alleen maar een klierketter hadden zij natuurlijk een, een relatie, en op absolute toewijding. Daarna was het alweer institutioneel. Maar goed. Maar dan weten we nu dat wij het nieuwe verbond. Dat het een Joodse studie is. Joodse betekent van Jood, betekent Yehudi, Van Yehud, van de eenheid met Hashem. Dat is wat Joodse is. Dat betekent de leer die brengt tot de eenheid met de schepper. Dat betekent Joodse leer. En nu vraag ik jullie, iedereen van jullie, nog een andere vraag. Stel dat ik zou zeggen dan, nou, weet je wat, laten we ons tijd niet, laten we ons tijd beter indelen. Wij leren toch zoger. En wat ik bedoelde, dat, dat wij de zoger gaan overbrengen naar de nachtstudie. En dan, als yeah, we gaan, zodra we gaan, Brit Kadasha doen hier. Op donderdagavond gaan we dan Brit Gadassa doen. Want ik kan het niet thuis doen. Ik moet het met jullie, wij moeten dat hier, moeten onze onthullingen komen. Ik kan niet, als ik thuis ben, komen geen onthullingen bij mij. Mee. Onthullingen komen bij mij, juist ook bij ons. Dat moet werken. En niet, uh, niet dat ik thuis iets doe. Met Brit de Brit ik weet niet wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik kan zeggen. Ik weet absoluut niet. Ik vertrouw alleen op. Wat aan ons gegeven zal worden, maar ik weet absoluut niet hoe, hoe ik zal dat opbouwen, hoe, we, hoe dat zal komen. Dus ik zet ook op mijn verstand absoluut op nul hoe wij zullen dat doen. Dan zal het, uh, die, dan zal het moeten uitkomen. Maar uh, de zogenaamde zal ik dan... So, zou ik dan, zal ik dan thuis doen, zes keer per week. Ja. Dus thuis op als nacht is een half uurtje. Dus dan wordt het, de zorg zal bestaan uit zes delen van een half uurtje. In plaats van drie delen van een uur. Ja? Dat is mijn bedoeling. Maar hier, op donderdag, zullen we dan doen Brit Gadasja. En nu, dat is de, de, idee, het idee. Maar nu, stel dat ik jullie het nieuw zeg. naar die zorg wordt nog wel gewoon... Nee, de, voor iemand kijk, voor iemand die nachtstudie doet, die zal elke nacht uh, ontvangen, zal ontvangen dan uh, de zorger elke dag, samen met nog een ander met Etsreim. Maar iemand die dan dat niet doet, we hebben dan weinig mensen die nog overgebleven. Die zal dan iemand die geen nachtstudie doet, die zal dan eens per week ontvangen die zorger op de op de oh, dat is erg duidelijk. En dan, en dan, we Dat kijken, dat is, that is technische, technische ding, maar zo so ongeveer dat. Maar stel dat ik jullie zou zeggen van, of doen we dat misschien anders? Zal ik jullie advies vragen? Zullen we dat misschien anders doen? Zullen we dat wel doorgaan met zoger door, zoals zo, zo, wij dat doen nu? En dan alleen in het de derde gedeelte de, de ge de van het de zogerles aan onze zogelijks op donderdagavond. Gaan we een beetje iets doen, bijvoorbeeld van een voorschrift uit Yeshua uit de Brit Hadasha. En bijvoorbeeld een bepaalde uitspraak uit van Yeshua en gaan we dat bespreken. Is het goed? Wie is voor? Wie is voor Brit Hadasha om volledig te leren? Absoluut te leren, dus van begin af aan. Dus net zoals de. Uh, um, Matthäus en alle anderen, dus zoals dat maar dan gaan we dat doen in het Oké, nee, Dat dus, dus, dus, dus, dus, dus is hetzelfde, maar dat is een andere, andere taal en we dan begrijpen hoe dat zit. Okay. Dus of wij dat doen, of wij doen dan volledig hier ja, op donderdag de Brik Ganesha, of dat wij doen alleen maar twee delen zoger. Op de donderdagavond. En alleen het derde gedeelte dan. Zal ik dan bijvoorbeeld een voorschrift. Van Brit Gaddasha nemen. Dus niet een hele. We gaan niet leren in Brit Gaddasha, Maar alleen maar een voorschrift. Bijvoorbeeld neem ik. Uh, gewoon uh, in de volgorde. van Zoals het staat in. Ik neem een bepaalde voorschrift. Wat Jezus had gezegd. En gaan we dat behandelen hier. Op de, het laatste derde uur. Van onze les. Pim, Pim zegt. Uh, hij is daarvoor, dus hij is daarvoor de deelstudie. Hè? Deelstudie. In het begin dan, ja? begin. Huh? In het begin ja, dus hij zegt dan: Oké, okay, dan is het twee maar, deel... misschien niet, maar Ik wil wel dat die zomer wordt Oké, okay, maar de zoger blijven we sowieso, sowieso doorgaan. De zoger blijft sowieso. En bovendien, als ik de zoger thuis doe, dan heb ik geen afleiding. Geen afleiding bedoel ik, ik heb geen andere dingen, moet ik allerlei verhalen, allerlei andere dingen, want ik voel hier. Wat ik voel hier, dan ga ik dan daarop reageren. Dan, als ik thuis dan zoger doe, dan ga ik dan concentreren mij op de zoger met een uitweg. En dan kunnen we veel meer ook leren dan op de zogerles zelf. We kunnen dus veel sneller, niet sneller betekent meer, meer doen in één week dan wij doen in de zoger bijvoorbeeld die wij nu doen. Maar in ieder geval, uh, wie is voor en wie is zegt dat, wie zou dat willen dat het Brit gaat dat wij hier leren? Het is open. Uh, tassus wil het volledig. Hier, s'avonds, de, dus, de volledige Brit hadden dus dat nieuwe testament, of we noemen dat niet meer, we noemen dat nieuwe verbond. Gaan we dat van begin af aan gewoon alles, één voor één, alles leren en niet iets uh, uitzoeken. En jij? Ik ook. En ook Henk wil volledig. En jij Larissa? Ook volledig, jubel? Ook volledig. Wie en jij? Ja? ja Oké, okay. well. Dat is, ik ben een beetje, ik ben, ik ben opgelucht, ik ben opgelucht dat dit zo is, want de hele bedoeling is dat, dat je niet zou zeggen van, ah, oké, okay, oké, okay, jij zegt zo, oké, okay, we, we doen het zo, dan moet je juist, als ik zou zeggen, als ik dan uh, mee ga bedenken, ja, als ik bijvoorbeeld tegen september, wanneer, wanneer wij klaar zijn met de Slavia Solam. Dat ik zal zeggen misschien, nee, we gaan anders dat doen. Dat jij moet dan schreeuwen. Nee, nee, ik wil. Ja, nou wanneer we klaar zijn met Shalvea so, so Sula, maar zodra so, so we het de vijfde deel klaar zijn met wij. Dan gaan we beginnen met, met Brit Chadasha. Dus misschien is ergens een Dan hoop ik dat het misschien. We zullen zien. Nee, maar dan, dan moet je dan tegen, moet je dan zeggen, nee, ik wil Brit Chadasha. Begrijp Ik wil Brit Chadasha. Dat betekent, jouw verlangen moet groot zijn. Dan moet je niet, mij niet zeggen van, van uh, als ik jou zeg bijvoorbeeld, nou, we gaan dat doen, een en stukje daarvan gewoon, als een derde gedeelte van de les, gaan we dat doen, een beetje zorgen, en je zegt, oh, uh, klinkt goed. Ja, dat wil ik dat doen. Ja, dat betekent, dat jouw geloof nog niet genoeg, nou, ik ben nog niet krachtig, heb nog, dan moet ik nog meer... Uh, marketing doen. <lacht> dan betekent dat ik nee, niet het genoeg. Oké, okay. zie je, hij zegt dat het nieuw is. al moet beginnen. Erg goed, maar we gaan niet nieuw beginnen, want we gaan echt op zijn tijd, wij moeten eerst klaar zijn met de Salaam. Dan kunnen we dan ook dat ja. dingen overhevelen, etc. Maar jouw verlangen moet groeien, natuurlijk enorm, uh, die, die misschien half jaar lang lang wordt nog over is, nog we hebben we nog nodig om dat af te maken in Slavia Solam. Dat jouw verlangen moet groeien en jouw geloof, wat ik jullie vertel, betekent jouw wilskracht, moet enorm toenemen. Wat wij gaan hier doen, vind je nergens. Het is wat wij gaan hier doen, wat de bedoeling is, wat wij gaan doen, dat om uit te steken van ...al het kwaad... Dat is iets wat uh, onvoorstelbaars is. Maar het is alleen voor deze groep in feite. ...nou, dat is... ...kijk, dat is alleen voor de groep... ...voor de groep die hier zit... ...en yeah. we hebben nog een kleine... ...tiental mensen die dan... ...niet kunnen komen hier... ...die actief leren bij ons... ...maar dan die niet kunnen komen... ...en dat kan ook zijn dat bijvoorbeeld... ...dat iemand hier niet kan komen... ...op de les... Dus wij zullen dat aan iedereen, aan, aan iedereen, aan alle, alle ons nog een tien. Nou, we hebben dus in totaal hebben we misschien twintig man. Dat is alles wat wij hebben nu. Geen nieuwe mensen? Nee, nee, nee. nee. Geen nieuwe, ja, ik ga niet meer. Ik kijk, ik, met, met, moeite, met moeite wil ik, ik, ik, ik, zou, ik was oorspronkelijk dacht ik alleen dat aan jullie te geven. Aan, aan de interne groep. Maar ik, dan zou ik, zou ik echt uh, niet goed mee... Uh, zou dan natuurlijk dat zijn Tieneken bijvoorbeeld in Walre en, en andere zijn mensen die echt uh, uh, hebben dat ook, willen graag dat ook leren met ons maar het is natuurlijk uh, uh, daarom ook zij gaan het allemaal wij zullen dat aan iedereen aanbieden we zijn het allemaal een klein groepje van samen met de externe cursisten zijn we nu met twintig ongeveer dat is wel wat overgebleven was. Maar de externe uh, cursisten kunnen niet deelnemen aan de workshop. Nee, externe cursisten, die extern is, kan niet, kan niet komen naar... Want, want we hebben een bepaalde, bepaalde niveau opgebouwd, bepaalde niveau van luisteren, van horen, hè, van ontvankelijk te maken, zichzelf te maken. We hebben dat zoveel opgebouwd, dat kunnen we niet... Uh, doen, Dus iemand die extern is, die blijft extern. En iemand die nu overgebleven was hier, die is interne groep. En okay. niet iets anders. Ook iemand bijvoorbeeld we die weg is, g g g weg is die gaat niet naar onze studie. Uh, die gewoon is weggegaan. Of oh, die zegt, oké, okay, later misschien zo. So, Dat kan ook niet. Die kan alleen maar nog als externe student zijn. Er bestaat, zo bijvoorbeeld als iemand ziek is. Ja, bijvoorbeeld we hebben iemand, Astrid bijvoorbeeld, ze is ziek geweest. Kan niet komen. Ze is dan, ze blijft dan hier. On de, <laughs> en bijvoorbeeld uh, Lineke die ging vijf maanden naar Frankrijk. Dat is dan force majeure situatie. Dat is niet... Zij is helemaal bij ons. En, uh, dat is, maar voor de rest gaan we geen mensen, niemand erbij. Ook niet in de, ook niet in de externe studie gaan we ook dis, uh, niet meer, drie jaar al. We gaan geen mensen meer, uh, ook daar ga ik niet meer mensen uh, toelaten. Niemand laat ik toe. Waarom? Het is zo dat het alles, wie iedereen die zelfs niet komt op de les, speelt een rol in onze studie. Lekker? Het is niet anders. Dat is even over de brief. Ik het nog even hebben, maar dat gaat later. Later, hoe, hoe is ze dat inkleiden. Gewoon, het is eventjes dat wij, dat wij al direct ons instellen op die juiste golflengte. Want ook bij mij. Speelde, speelde het wel een rol... dat ik dan opeens... ook bij mij werkte... de, de Citra Agra... En krachtig. Ook bij mij... die Citra Agra die op een dag... dat ik erg vermoeid was... en die heeft mij ook ingefluisterd... in mijn, mijn verstand... voor mijn verstand... heeft mij ingefluisterd om... Uh, te denken... dat... ja. Wij zullen, zullen dat doen. Twee delen van de zoger. De zoger en het derde gedeelte. Gewoon. En gaan we dat een beetje dan zo doen. En, uh, een voorschrift van Yeshua. En gaan we dat een beetje bespreken. We kunnen niet een beetje... Kijk, waarom niet? In, in iedereen, wil ik iedereen vragen. Waarom kunnen we niet de zoger leren? Kijk, we hebben een beetje gedaan. Tot nu toe. Het is genoeg. En genoeg betekent... Misschien komt het nog weer op, op bij mij, weet ik niet. Maar ik bedoel voor de inleding, dat, ik kan niet zeggen wat ik uh, voor morgen... Maar um, wat wij nu hebben nu gedaan van inleding ja, bij de leer van Koninkrijk, Koninkrijk der Hemel... is al genoeg, is al 70 pagina's of zo. En dat is echt, was ik, het was niet mijn idee. Het kwam van boven wat ik, uh, geen woord is van mij... Okay. maar waarom kan dat niet, waarom kunnen we dat niet doen wat, ik, wat de Sitra agra in mij had ingefluisterd een dagje een keertje, een paar dagen geleden, dan doe maar dat op die manier waarom kan dat niet waarom, wat, wat denk je waarom kunnen we niet eigenlijk zorgen en dan combineren dat met uh, met de leer van het, van B Brit Gadasha Twee grote delen. Oké. Okay, nou de zoger. No, nee, maar gaan we gaan het definiëren. Niet, niet, niet, niet zo met, in, in, met de handen in de lucht. Maar probeer te definiëren waarom niet. Nee, Goed, altijd, altijd kijken naar de spirood. Altijd kijken naar de spirood. Koninkrijk der hemel is de ketter. Koninkrijk is de ketter. En de zoger is het verre. De ene ziet aan de kroon, de kroon, bovenaan, alle leren, bovenaan, en de andere is, in de tyverheid, in het lichaam. Dat, gevoelsmatig, geestelijk, gevoelsmatig is het, vergelijkbaar als je het vergelijkt, die twee leren, Zoger, en okay, Zoger spreekt ook over, het marticoon et cetera, maar, het niveau, de, taal, en de rest, is als van, uh, van de aarde tot de Saturnus. Dat is net als twee planeten die, tegenover die op, op, op, op die, die paal tegenover elkaar staan. Zo verschil is groot tussen die twee niveaus, geestelijk van binnen. Begrijp je? Dan als ik dan de zoger doe en dan van de zoger moet ik dan over, overschakelen naar de andere, naar, naar de leer van het, over het koninkrijk der hemel, dan, uh, hier moet ik wel mijn verstand gebruiken in de je? Ik gebruik wel, ik gebruik ook, ik ga ook boven het verstand, maar ik gebruik ook verstand. Waarom? Waarom in de zoger gebruiken wij en verstand en boven het verstand? Hmm? Tiferet. Hoe is Tiferet opgebouwd? Tiferet heeft Gesset en Gwura in zichzelf. Wat heeft Tiferet? Tiferet heeft in zichzelf twee delen. Welke? heeft iets van de helft, of iets van Gesset. En de andere helft is van Gvura. Dus Gesset is boven het verstand. Kocht opletten. Altijd kijken naar de sferoten, En niet met je hoofd. Dus wat is de geverheid? Dat is de studie van de zoger. Die heeft in zichzelf twee delen. Ja? Rechts is de component. Het component is geestet. En dat betekent boven het verstand gaan. Dat moeten we ook doen in de, in de zoger. Maar niet in die mate zoals wij dat zouden moeten doen in de. Moeten, zullen doen in de in bij de leer van Koninkrijk der Hemen. Waarom niet? Goed opletten. Hier hebben wij twee. Hier hebben we rechts en links. In de geferet of in de wetleren van de Zoger. Hebben wij Geset. Want de geferet bestaat uit twee componenten: uit Geset, iets van Geset, de helft van Geset en de helft van de Gwara. Uit de Geset moeten wij boven het verstand gaan. Dat is dan. Weg. En uit de quora moeten we wel verstandelijk zijn, moeten we wel verstand gebruiken. Daarom zien we dat in de... Het? Dan zie je dat in de zorg, dat wij beide gebruiken. En verstand, en daarom zien we dat allerlei, allerlei aspecten, dat wij moeten ook hoofd gebruiken. We hebben beide, twee aspecten. In is dat dan daar? Ja. kijk, nee, ja, in wat we leren is... Je zood. En je zood. Ja, denk, het schijm is, is je zood. De boom des levens. Is, de, is Ari. Is je zood. Je zood heeft ook twee. Hij heeft in zichzelf. De helft is. Haal die uit netzer. Dat is dan. netzer betekent overwinning. Mm -hmm. Betekent boven het verstand te gaan. En de linkerkant is. Hoed. En hoed is zoals glorie. Oké, okay, maar de is wel verstand. Dan moet je beide ook gebruiken. Ook in het Etschaïm. Daarom hoor je wat ik zeg. Het is hoog. Je kan er een hoog, hoog uh, uh, orgozer doen opstegen. Maar het is beide. Beide hebben we daar. Ook in de Torah. Ja, de Torah. De Torah moeten we ook beide leren. De Torah is daad. Sfera De Sfera bestaat uit wat? Ja. Bina, de rechterkant, van, heeft daad, had de helft genomen van de gogma. En dat is de gogma aan de rechterkant, gogma van de, van de chassadim, hoge chassadim. Ja, dat is dan de, ja, dat is dan, ja, de hoge chassadim, dat is dan van de daad aan de rechterkant. Dus we moeten gaan boven het verstand. En de linkerkant van de daad is, dat is de Torah, de openlijke Torah, is... Is uh, binnen, dat is, is dan de linkerkant, dat is dan de gwroot of zo. So, of so. We hebben dus die, ook de vers, het verstandelijke daarvan. Beide hebben we nodig. Dan zien we ook dat de, de Torah, we zien ook dat het, ook de Torah heeft twee. Ook dit iemand die tot de, de openlijke Torah leert, zonder gaan, te gaan boven het verstand, maar dan boven het verstand, binnen, die, binnen de daad. Zie je dat? Iedereen begrijpt het? Dus boven, binnen de daad moet je, mag, kan je ook gaan boven het verstand. En binnen de teverheid moet je ook gaan boven het verstand. Dat betekent de rechterkant, is dus altijd boven het verstand. En ook de, de jesot, moet je ook dus, de, het schema ook gaan boven het verstand. Maar dat is, is dan boven het verstand binnen een bepaalde sfera, ja? Binnen een bepaalde niveau. Maar bestaat nog boven het verstand gaan ook niet relatief, maar echt absoluut. Dus de gaan van echte boven het verstand, boven de daad, naar de ketter. Dat is heel iets anders. En wat zit in de ketter? In de ketter, we hebben ook geleerd in de attic, in de aardig, in de ketter zit er geen manlijk en vrouwelijk apart. In de ketter is het is een symbiose. Het is nog één. Herinner je in de ketter is er nog niet rechts en links. Die zijn als één. het is één. Duidelijk, het is één. In de ketter is alleen maar één. Daarom, als wij goed opletten wat ik zeg, ja? Daarom zeg ik aan jullie dat wanneer wij gaan, als we gaan leren de, de, de leer over het koninkrijk der hemel, dan hebben we niet rechts en links. hebben we niet die tweeledigheid. Twee, twee twee deel, twee... Ja, tweeledigheid. Twee dan hebben we niet die twee. Rechts en links, rechts en links. Dat werkt. Maar dan hebben we, daarom moeten we, daar hebben we de absolute toeweding. Absoluut, iedereen begrijpt het. Het verstand, daarom heb ik gezegd, daar moeten we alleen gaan boven het verstand. En wat heb ik aan jullie gezegd? Dat het verstand moeten we op nul zetten. Verstand op nul zetten, betekent de linkerkant is als het ware op nul gezet worden. We hebben alleen maar ketter, alleen maar eenheid in het midden. En niet naar links, niet nog naar rechts. Dat is de reden dat de joden Jezus niet begrepen konden. Begrijpen? Begrijp ze konden niet begrijpen. Hoe kan je dat re zonder rechts en links? Want die krachten, twee krachten bestaan. Rechts en links, chassadim en kvorot. En ze konden niet begrijpen omdat ze uh, menselijk gezien is, geen andere mens kwam er hier op aarde met de ziel die alleen maar ketter was. Dat is wat hij zo noemde. Hij zei dat Hashem zond, zond hier op aarde zijn zoon. Zijn zoon betekent net zoals eigenschappen als de schepper zelf. Ook de schepper kent geen, geen twee-ledigheid. Goed opletten. Het licht, het licht. Goed opletten, nog een keer. Welk licht bestaat? Eigenlijk bestaat alleen maar het licht gogma. Ja? Nou, wij zeggen dat het licht gogma en licht geset Goed opletten. Het licht op zichzelf is alleen maar licht gogma. Op zichzelf genomen. Maar om in de schepping te binnen, in de schepping te komen... Dan heeft dit, dat licht hoogma, het licht Gochma, het licht van Eenshof, heeft zichzelf uh, in de ervaring van de mens, van de lagere, is ver, verdeeld in tweeën. Begrijp je? Dus de verdeling in tweeën betekent licht chassadim en, en licht Gogma, die verdeeld zijn als het ware in tweeën om bij de lagere te kunnen binnen te komen, omdat om het, uh, op dat de lagere, de schepping, dat zou kunnen, aan, aan zou kunnen. Daarom is het verdeeld in tweeën. In Gassadim en de Gworot. En dan omdat een lagere kan niet pure Gogma ontvangen. Daarom moet, de lagere moet het lagere op de manier doen, eerst rechterlijn. In de rechterlijn ontvang je Gassadim. En dan kan je wel het licht hoogma, het schijnen van licht ontvangen in die, in dat licht En dat licht dient dan als een omhulsel. Dan kan het wel. Waarom? Want anders, anders zouden, wie zou dan gebruik maken van dat licht hoogma, de klipot? En de klipot is nodig. Es hebe, es hebe de schepper schib, dit is de tekort, klipot. Want zonder de klipot, zonder zonder tekort zou geen schepping zijn. Zou het alleen maar licht zijn. Dan zou geen sprake zijn van, van, van de schepping. Dus een schepping moest tekort hebben. Duidelijk. Zonder tekort is er geen schepping. zou alleen maar licht zijn. Oké, okay, dan is het duidelijk. Dus duidelijk. Dan om te ontvangen, hier in de lagere wereld te ontvangen, de gogma. En de hele is, De hele bedoeling is om gogma te ontvangen. Want alleen de gogma is het licht van het leven. Gogma is het gaia. Het licht dat leven brengt. dat licht dat de mens verlost van de klipot. Eigenlijk is de hele schepping klipot. Nee, de hele schepping is niet de klipot. Ja, eigenlijk, je ja kan ook zeggen, nee, ik kan zeggen dat de hele schepping is tekort. De, is de de tekort. De maar aan tekort, kijk, tekort is nog niet klipot. Tekort is een woord, opbouwende tekort is geweldig. Aan right? de tekort, goed opletten. Goed opletten wat tekort en wat, wat, wat klipot zijn. Goed, goed werken daarmee, want dat is het. Tekort is wat wij noemen dat wat leegte in het hart. Dat is goed. Tekort is goed, betekent leegte. Dat, dat, goed, dat is goed. Maar als overal waar tekort is. Daar loren de klipot. Okay. Want, want overal waar minder is dan kin, daar is de plaats van de klipot. Daar is de, de, de klipot kunnen... Uh, de klipot, waarom? Omdat er was het breken van kilim. Dus breken van kilim, was het zo so dat er vermengd werden, uh, dus dat vonkje, Want in elke vonkje in elke, elke plaats van de schepping, bestaan er... Vonken van het heilige. Dus overal in elk stukje wat niet kan het licht ontvangen, daar zitten ook de scherfjes, gebroken scherfjes van de massag, van die lim die er waren van de, van de wereld. En daar, juicht, daar is vermengd de citra agra met die, uh, met het, die vonken die gebroken waren. Die daar vandaan, daar, daar, daarmee voedt de zichzelf de citra agra. Maar dat is niet tekort. De tekort de en de citra zijn twee verschillende dingen. Tekort is de plaats waar de citra kan zich aanzuigen. Maar als een mens dan tekort heeft... en let daarop dat tekort wat hij heeft... dat het uh, uh, op, opbouwend is dat hij heeft... Dat jij heerst over jouw tekort. Dat betekent, net zoals we hebben dat gesproken van een, een schuur. Ja, net als een schuur. Je net als een mens van binnen. En jij kan bijvoorbeeld in een schuur slapen. En jij kan dan open zonder dak. Bijvoorbeeld. En dan ochtends vroeg begint de zon stralen. En dan is het vol licht. En dat licht, licht verblindt de schuur. Ja of niet? En jij kan het ook zo doen dat jij dicht doet het dak en een kleine, kleine, op een klein keertje zet, bijvoorbeeld ja, een raam of zo, en een klein straaltje licht komt binnen, dat in de, ja, in de duisternis kan je dat licht zien en dan niet het licht verbl verblindt de schuur, maar jij bent de, degene die bepaalt hoeveel licht komt in de schuur. Zo so is het ook van binnen, moeten we doen. Wij moeten steeds van binnen nog een beetje plaats maken. Leeg. Maar dan laten het licht komen, of dan meer licht laten komen in onszelf. Dus licht komen betekent dat ik mijzelf leeg maak, nog een stukje leeg gemaakt heb, leger gemaakt heb van mijzelf, van de wens om te ontvangen voor mijzelf. En daardoor kan ik, heb ik meer kracht om meer licht naar binnen te trekken zonder dat licht mij zal verblinden. Duidelijk. Je maakt de schuur groter. Precies. Je maakt de schuur groter, jouw schuur, precies. Je maakt groter jouw schuur, je bouwt het uit. En dan kan meer licht ontvangen zonder dat het licht. Kan je meer licht ontvangen zonder dat het licht jou verblindt? Daar gaat het om. Dat is de goede opbouwende tekort wat wij opbouwen. Nooit laten het licht jou verblinden. Verblinden betekent dat jij ontvangt zonder de wilskracht. Dan betekent dat licht jou verblindt, betekent dan de citra agra neemt, neemt de, stuur, de stuur over. Dat is de verblinding. Zij gaan, gaan heersen in jou, net zoals een mens als die mens dronken is. Ja, dan betekent dat dat hij de drank heeft laten verblinden hem. In plaats van alleen, dat is de hele clue van het ontvangen. Ontvangen gesedien en een klein beetje schijnen van een gogma. Dat betekent dat jij laat die, dat gog, de gogma jou niet dronken maken. Moeten we nooit maar dronken laten ons maken. Dat betekent uh, altijd vanuit de kli. De klie moet heersen. De kli moet meer zijn dan het licht. Duidelijk, de kli moet meer kracht hebben dan het licht. Het licht natuurlijk is sterker. Maar jij moet... Dat betekent de wilskracht. Oh, zie je dat? dat? De wilskracht betekent dat op elke willekeurige moment dat jij de kli jouw klie moet uh, het licht aankunnen. En jouw klie moet steeds uh, groeien op de manier dat die meer licht kan, maar dat het licht jou niet verblindt. Dat betekent beheersing, dat betekent het beheersen dat jij de koning bent in je huis. Dat is dat is betekent dat jij de schepping bent en niet dat jij verblind wordt door het licht. De schepper wil niet dat wij blind als verblind worden uh, door het licht, dat wij uh, kinderen Gods worden zoals so, religie hier dat zegt. Hij wil dat wij dat wij uh, actief en zelfstandig worden, worden van, het, van hem en en. Een volwassen relatie hebben. volwassen relatie betekent dat ik heb hem nodig natuurlijk. En ik kan niet in het donker blijven. De hele bedoeling is dat, dat ik alles van hem ontvang. Maar niet op de manier dat hij, hij, hij, hij verblindt mij. Dat hij de, de baas speelt over mij. Maar dat ik met hem opbouw de relatie. dat steeds, Ik maak mij steeds meer ontvangelijk. En ik kan hem zeggen: kom. En hoe hoef ik niet te zeggen zelfs? Hoe meer ik mijn knie leeg maak, dus betekent I deep myself om niet te ontvangen voor myself, in dezelfde or, or in mate automatisch, zo so meer licht licht komt in staat is om in mij binnen te komen. Nou, dat is de volwassen relatie die de mens moet. Opbouw, ook de relatie met Yeshua, moet ook op dezelfde manier opgebouwd worden. Eindelijk, om niet in de ketter te blijven, maar verder gaan, daarom zegt Yeshua ook. Hij geneest iemand, komt iemand bij hem in de ketter, ja, geneest hem, iemand, verlamde. Die geneest iemand, ga, ga naar je huis, ga naar, jou, naar jouw dorp, etc. ga terug. Dus ga terug betekent dan, ga weer terug naar jouw kilim. ...en zondig niet meer. Dat zeg ik steeds, ja, zondig niet meer. Dus, dat is... ...en vurig steeds... ...proberen vuriger en vuriger te zijn... ...voor deze studie... ...en weten dat je moet leren... ...proberen nu al te leren... ...steeds jouw verstand... ...op nul te zetten. Elke dag proberen oefenen... ...momentje, paar momentjes... ...waarbij je alleen bent... ...niet met iemand anders... Ik kan het doen, als ik met iemand anders ben, ook. Ik doe het, er niet toe, maar het is heel handig als je alleen bent. Probeer het, een paar momentjes, wanneer je naar bed gaat of zo Omhoog, absoluut omhoog komen. Je verstand op nul zetten. En absoluut vertrouwen hebben in die ketter waar je naartoe komt.